5 uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in nieuws en ko. Veel lokale partijen zijn de grootste geworden in hun gemeente en moeten daarom het voortouw nemen bij de vorming van een bestuur. Zo ook in Barendrecht. En Oranje heeft een aanvoerder. Het is Virgil van Dijk en bondscoach Koeman introduceert hem zo. Nu eerst het NOS-kanaal met Lieselot Thomassen. De Amerikaanse importheffing voor staal en aluminium uit de EU is van de baan. Dat is bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat. Eurocommissaris Malmström heeft deze week gelobbyd in Washington voor de uitzonderingspositie. Ook Argentinië, Brazilië, Zuid-Korea en Australië worden uitgezonderd van hogere heffingen. Amerika wil vanaf morgen de importheffing van staal en aluminium verhogen met respectievelijk 25 en 10 procent. Het maakt voor kankerpatiënten veel verschil in welk ziekenhuis ze terechtkomen, blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. De onderzoekers keken hoe vaak patiënten met maag- of slokdarmkanker worden geopereerd en wat daarvan de gevolgen zijn voor hun overlevingskansen. De kans dat een operatie wordt aangeboden loopt per ziekenhuis sterk uiteen. Volgens gezondheidsredacteur Rinke van der Brink scheelt het tientallen procenten. En dat heeft rechtstreeks invloed op de overleving na twee jaar van die patiënten. Dus in de ziekenhuizen waar het minst wordt geopereerd overleven vier van de tien patiënten twee jaar. In, in de ziekenhuizen waar het meest geopereerd wordt aan deze beide kankers overleven vijf van de tien patiënten. De onderzoekers concluderen dat de besluitvorming over de behandeling van slokdarm en maagkanker beter moet. De Turkse zangeres Zuhal Olcey is veroordeeld tot tien maanden cel... voor belediging van president Erdogan. Tijdens een concert in 2016 verving ze in een liedje... een aantal woorden door de naam van Erdogan... en ze zou een beledigend handgebaar hebben gemaakt. In Groningen is een man opgepakt... voor de mishandeling en verkrachting van een vrouw. Hij overviel haar in haar woning en liet haar voor dood achter... schrijft het dagblad van het Noorden. Volgens de krant is de verdachte een tbser... maar de politie wil dat niet bevestigen. Kenia mag mannen van wie wordt vermoed dat ze homo zijn... niet langer dwingen tot een anaal onderzoek. Dat heeft een hof van beroep bepaald. Keniaanse homoactivisten spreken van een historische overwinning. Homoseksualiteit is verboden in Kenia.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 Dit is gewoon een andere poging tot het bereiken van een doel. Sinds zondag zit er een tweede hongerstaker in de container. De burgemeester van Appingedam probeert te bemiddelen... hij vindt wel dat de hongerstakers hun actie moeten beëindigen... als hun gezondheid echt in gevaar komt. Het Nederlandse elftal heeft een nieuwe aanvoerder... Virgil van Dijk, heeft bondscoach Ronald Koeman bekendgemaakt. Er moest een nieuwe aanvoerder komen... na het vertrek van Arjen Robben en Wesley Sneijder bij Oranje. Dat de 26-jarige van Dijk het zou worden, hing al even in de lucht. Maandag zei hij al dat hij het graag zou willen. Natuurlijk, dat zou iedereen wel willen. Dat is een droom voor iedere Nederlandse speler, denk ik. Je komt uit voor je land. Dat is het hoogst haalbare denk ik, voor een Nederlandse speler. En zo voel ik dat ook maar als je een aanvoerder van jouw land kan zijn, dat is heel speciaal. Afgelopen winter stapte Van Dijk voor 85 miljoen euro over... van Southampton naar Liverpool. Daarmee is hij de duurste Nederlandse voetballer uit de geschiedenis. Morgen draagt hij de aanvoerdersband voor het eerst... in de oefen Interland tegen Engeland.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge. Lange file van 8 kilometer en de vertraging is daar 20 minuten. Dat is de nasleep van een auto met pech, maar die is inmiddels al lang weg. In Noord-Holland is de meeste vertraging vanmiddag op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo een half uur oponthoudt door een aanrijding... Bij Rotterdam gebeurde ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam op de Van Brienenoordbrug. Daardoor is op de parallelbaan de rechte rijstrook dicht en dat veroorzaakt 5 kilometer file. En bij, Nijme of nee, bij uh, Arnhem moet ik zeggen, op de A325 van Nijmegen naar Arnhem... een lange file tussen Lent en Elde. Er staat daar 7 kilometer en de vertraging is ook een half uur. De weg is daar bijna helemaal dicht. Je moet daar via de vluchtstrook, want er zijn een paar auto's aan het bergen. Dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren. In de tussentijd kun je de omleidingsroute U78 volgen.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 NPO Radio 1. NOS NTR. Er waren winnaars van de verkiezingen. Ja! Maar dit is echt ongekend echt hoge echt, eerlijk, echt Helemaal uh, super verrast, ja. En verliezers die op hun tanden moesten bijten. Wat een treun is. Ja, het is uh, jammer dat wij uh, zijn uitslag Maar uh, We hebben een behoorlijk verlieshand en dat is de constatering die terecht is. Nadia Moussaïd. Nieuws Go. Voor verschillende klassieke partijen zijn door het hele land... steeds minder zetels beschikbaar. En die worden nu gevuld door lokale partijen en nieuwkomers als DENK. Hier bij mij in de studio is onderzoeker Josse de Voogd. Welkom, Josse. Um, ik wil het vooral over de winnaars van deze verkiezingen hebben. In het vorige uur hoorden we Denkstemmers vanuit Schiedam. De partij is daar uit het niets op vier zetels terechtgekomen... en is daarmee de tweede partij in de stad. Maar ook in andere gemeenten waar DENK mee deed, scoorden ze heel erg goed. Wie zijn die kiezers geweest? Is dat eigenlijk al duidelijk? Wie zijn die denk -kiezers? Uh, ja, langzaamaan rollen de cijfers binnen. Uh, niet uh, te snel zijn met conclusies, maar uh, ja, lijkt vooral uh, mensen met een Turkse afkomst. Uh, deels ook Marokkaans. Het is natuurlijk bij de vorige verkiezingen wel uitgebreid onderzocht. En uh, ja, dan zie je heel duidelijk wel die verbanden uh, op de kaart ook terug. Ja, en, en kun je ook al zeggen of dat uh, mensen zijn die voor het eerst, die, die, die, die voorheen niet meededen? Of dat een soort van nieuw, nieuwe kiezers zijn? Um, het is deels natuurlijk het PvdA-electoraat. Dat zie je toch wel, uh, ja, de vorige verkiezingen die ik al beter voor ogen heb. Ja. Dat, ja, dat de oude PvdA-bolwerken in die steden nu de denkbolwerken zijn. Um, maar je ziet ook wel, in verschuivingen in de opkomst... lijkt het ook wel van, alsof er nieuwe kiezers gemobiliseerd zijn. En geldt dat ook voor andere nieuwe partijen? Zoals Forum voor Democratie of bij van Sylvana Simons? Trekken zij ook nieuwe kiezers, mensen die uh, anders eerst niet gestemd hadden? Is uh, daar al iets over bekend? Vind ik nog moeilijk een beetje te zeggen, maar ik ga er vanuit van wel. Ja. Het, uh, ja, het, het zijn ook partijen die het goed doen op plekken waarvan oud de opkomst echt heel erg laag is. Ik heb wel eens stembureaus in de meer gezien waar de opkomst maar 9% was. Nou ja, dat zijn gewoon wel plekken waar je impact kan hebben als je daar met de nieuwe partijen komt... die juist in die gebieden veel aanhang hebben. Ja. Maar ja, daar moeten we nog iets preciezer induiken. Omdat, uh, maar het, het, het, eigenlijk, vanochtend toen we het aan het doornemen waren op de redactie dacht ik ineens... ja, eigenlijk is het natuurlijk ook heel erg logisch dat er nog heel veel... Potentiële kiezers zijn. Want het is maar 50% gemiddeld. Hè? Ja. De opkomst. Dat betekent dat je nog steeds 50% van de kiezers kunt uh, ja, bereiken. Eigenlijk. Die dus ook misschien bereikt ja. kunnen worden door het ontstaan van eventueel nog nieuwe partijen. Ja. En ja, er wordt natuurlijk nu veel gesproken. Oh, wat een versplintering. Kunnen we ja. nog wel coalities vormen? Het is in zekere zin ook. Is het steeds, elke nieuwe partij die ontstaat, is ook in zekere zin een emancipatie van de nieuwe groep die eerst maar een beetje uitgewoond op een andere partij stemde en zich nu. Uh, Manifesteert uh, wat ooit ja, de Katholieke Volkspartij was er één, en ja, nu heb je denk. Ja. In zekere zin, uh, ja, dan moeten we zien, blijft zo'n partij of is het om dingen op de agenda te zetten? En, en app ze dan weg? Ja. Uh, verdwijnt het ook weer? Ja, dat, dat, moeten we, dat zal de toekomst uh, moeten leren. Ja. Um, de grote winnaars zijn de lokale partijen. Zij zijn in een aantal gemeenten de grootste geworden, Zo ook in Barendrecht. De partij Echt voor Barendrecht deed vier jaar geleden... voor het eerst mee aan de verkiezingen en won toen negen zetels. En gisteren kwamen daar nog eens vijf zetels bij. Reden voor lijsttrekker Lennart van der Linden om te trakteren. En verslaggever Josephine Trehi ging met hem mee. Mooi. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Gefeliciteerd. Dank je, wel, dank je wel. Lopen door de winkelstraat. Ja, van Barendrecht. Nee, ik ben er nog een beetje beduust van, maar... Uh... Aan de lopende band komen <laughs> ja. de mensen naar ons toe. Het is toch eigenlijk uh, niet uh, voor te stellen... dat inderdaad uh, bijna één op de twee mensen die is gaan stemmen op ons heeft gestemd. Ik vind dat, uh, dat ongelooflijk. Bij de vorige verkiezingen deden je pas voor het eerst mee. Toen gelijk gestegen naar negen. Ja. En nu dus veertien. Ja, negen was toen al bizar. We kwamen vanuit het niks naar negen. We waren de grootste nieuwkomer van Nederland... En ja, iedereen zei, ja, dat doe je niet nog een keer. Maar ja, moet je eens kijken, we zijn van 9 naar 14 gegaan. Nog beter, ongelooflijk. U heeft eigenlijk nog maar één zetel nodig om een meerderheid te ja. vormen. Ja, dat klopt. En de vraag is wel, wat is stabiel, uh, wat is goed? Want op zich, als je kijkt naar de resultaten van gisteravond... GroenLinks is eigenlijk de enige partij... Die er wat bij wint. De rest heeft allemaal verloren of is gelijk gebleven? Ja, dat klopt. GroenLinks is van 1 naar 2 gegaan. Is GroenLinks dan een optie voor u om mee samen te werken? Nou, uh, we gaan vooral kijken uh, welke partijen willen bijdragen aan het programma wat wij voor ogen hebben. Wij hebben 10 speerpunten en partijen, de partij die zegt joh, de, op die punten wil ik uh, meedoen of toegeven om dat te bereiken. Daar gaan we mee in zee. Dankjewel. Geweldig. Wel succes verder. En je Dankjewel. Ja, dank u. Ja. u. Helemaal gelukt. En heel goed campagne gevoerd, hoor. Ja. Zo, de rest in de schaduw. Eigen bus, mensen op straat, constant. Ja, en als ik nu in uw ogen kijk, dan valt er weinig te grommelen. Zo nou is het. Zo werkt het. Geen grommel in Barendrecht. Dat bedoel ik. Ja, oké, okay, succes. Precies. Ja. Is het nou zo... Kijk, jullie hebben natuurlijk geen landelijke partij achter je... Wat er nu aan de hand is, hè, u moet weer gaan formeren, u moet allemaal beslissingen gaan nemen. Hoe ga je onderhandelen? U kunt niet eventjes bellen naar het landelijk kantoor van jongens. Hoe doen we dat? Of ergens advies inwinnen. U moet dat allemaal zelf. Verzinnen. Ja, maar kijk, wij zijn een lokale partij, maar we zijn geen partij met allemaal nieuwelingen. Uh, we hebben mensen met uh, goede opleidingen, goede achtergronden, ervaren politici ook. Nee, was het niet moeilijk om die lijst uh, aan te vullen met nieuwe mensen? Nee, we hebben onze achterban ook echt in het maatschappelijk uh, veld zitten. Sportverenigingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en professionals die gewoon zeggen... hé, hey, jullie zijn goed bezig, daar wil ik graag aan bijdragen. Wat is nou het eerste wat u gaat aanpakken hier de komende vier jaar? Het eerste wat we gaan aanpakken. Hoe dan? U heeft het wat voor te zeggen. Hè? Ja, nou ja, tastbare punten zoals het opknappen van de bibliotheek in Karnissenlanden. en een buitenzwembad bij ons Inge de Bruinzwembad aanleggen. Aangekomen bij het gemeentehuis. met de toepasselijke naam Binnenhof nummer 1. Binnenhof nummer 1, het bestuurscentrum van Barendrecht. Is dat iets voor de toekomst om naar het Binnenhof in Den Haag te gaan voor u? Ja, ik moet zeggen dat ik vooral ook af en toe met wat weemoed kijk naar Den Haag. En dan denk ik, jongen, ik ben blij dat ik hier lokaal echt zaken voor elkaar kan krijgen. Want het is daar af en toe een grote poppenkast. Taart? Taart, zeker. Dat gaan we eens lekker uitdelen en opeten vandaag. Ja, lokale partijen zijn al lang in trek. Maar zo groot als nu is nog nooit vertoond. Josse, traditioneel komen lokale partijen veel voor in het zuiden van het land. Dat zei je ook net. Is dat nog steeds zo? Ja, dat patroon zien we nog steeds. Maar je ziet wel, ook in, boven de rivieren worden lokale partijen steeds normaler. Maar nog altijd zie je een lijn van Zeeuw-Slaanderen door het rivierengebied naar de Achterhoek. En ten zuiden daarvan worden, wordt meer op lokale partijen gestemd. Ja, dat is de bestandslijn uit de 80-jarige Oorlog. Daar heeft zich toch honderden jaren een iets andere politieke cultuur ontwikkeld. Is dat, dat gaat zo ver terug? Ja, en dat zie je in allerlei uitslagen zie je dat terug. In, uh, als het gaat over opkomst, als het gaat over waar doen PVV, SP50PLUS uh. het goed... en waar doen lokale partijen het goed. Jeetje, ja, dat heeft gewoon nog met de 80-jarige Oorlog te maken. Ja, toch... Uh, ja, Nederland uiteindelijk uit verschillende type gebieden bestaat... met de verschillende geschiedenis die daarna in de loop der tijd... steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, een zijn gegroeid... Maar waarin sommige verschillen toch wel uh, soms weer naar boven komen. En is dat ook een verklaring voor, de door, voor die doorgroeiende populariteit van de, deze lokale partij? Of ligt dat weer ingewikkelder? Nee, dat is eigenlijk uh, een los verhaal. Het is uh, van oudsher is het in het zuiden meer. Um, ja, en nu zie je ze gewoon in beide gebieden dat ze gewoon weer extra populair zijn. Kijk, kijk, kijk, kijk je naar de hele lange termijn dan nemen juist in het zuiden de landelijke partijen toe. Omdat oh. vroeger iedereen bijna de lokaal stemde. Dus in zekere zin, Noord en Zuid gaan meer op elkaar lijken. Um, ja, omdat ze gewoon uh, toch door het geringe vertrouwen... in andere partijen daarvan profiteren. Um, ook ideologisch gezien dat ze vaak een combinatie van... cultureel gezien wat rechtsgestandpunten, economisch gezien... wat linksgestandpunten weten te combineren. Ja. Uh, waar vaak niet echt een andere partij uh, zit op die, precies die plek zit... En uh, ja, ze staan gewoon precies waar heel veel kiezers staan. Ja, een beetje overal eigenlijk. Ja. Niet links, niet rechts, een beetje... Nou ja, net op uh, bepaalde punten, links en rechts. Ja. Veel mensen ja. willen. Veel nadruk op veiligheid, maar niet zo extreem als de PVV... Uh, ja. Sociale en, voorzieningen, maar niet zo links als de SP. Even een opmerkelijk uh, nieuwsfeitje. Uh, in Tilburg, de lijst Smolders, dat, die werd de grootste. En in Den Haag, de lijst De Mos. En ze komen oorspronkelijk uit respectievelijk de LPF en de PVV natuurlijk. En dat terwijl de PVV het heel, ja, eigenlijk slechter deed dan verwacht. Hoe kan dat volgens jou? Ja, de PVV en de LPS zijn natuurlijk partijen die gewoon in hele korte tijd heel onstuimig zijn opgekomen. Wat uh, natuurlijk ook gewoon hele chaotische situaties creëert. Mm -hmm. Ja, Wilders heeft dat een beetje tegen willen gaan, maar daardoor is er ook weinig aan partijorganisatie opgebouwd. Nee, je ziet dat deze mensen gewoon heel langzaamaan in heel veel jaren steeds een beetje groeien en de grote netwerken opbouwen. En ja, toch wel dat hebben weten op te bouwen, terwijl... Ja. Ja, het moment van de PVV dan toch een beetje voorbij lijkt. voorbij lijkt. Terwijl dat electoraat er natuurlijk nog wel is. Ja. En wie dat goed weet te organiseren, kan daar op voortbouwen. Ja, groen um, GroenLinks wint vooral in de grote steden. Maar zijn, ook, zijn er ook kleinere steden waar deze partij het goed doet? Uh, je ziet wel op een heel veel plekken zie je winst. Uh, heel opvallend was Helmond, daar zijn ze de grootste. Dat is een atypische GroenLinks gemeente. Maar eigenlijk alle andere gemeenten waar ze de grootste zijn... dat ja, dat zijn wel de typische GroenLinks gemeenten, de okay. studentensteden en soms wat Groene Randgemeenten eromheen. Ja. En wat opvallend is, uh, over het algemeen. Uh, verliest links. Uh, PvdA SP gaat er achteruit. Ja. Maar in de steden komt dat ten goede aan GroenLinks. Ja. Uh, maar op andere plekken, ja, verdampt dat, gaat dat op in lokale partijen. Oké, okay. dus er is wel een, een verschil tussen steden en, en andere ja, regio's. Ja, de, de trends verschillen echt per plek. Even, um, ja, het CDA blijft stabiel. Waar, waar is die stabiele basis van het CDA te vinden? Uh, als je CDA-VVD CDA, vergelijkt, het CDA is echt. Uh, het oosten en de VVD het westen. Allebei, ja, vooral de dorpen, maar ja, net een ander deel van het land. Het meer geseculariseerde westelijke deel met meer forense of het wat meer traditionele oostelijke deel. Die hebben echt hun eigen helft van Nederland. Alleen bij landelijke verkiezingen wordt er strategisch gestemd. Dus is het soms helemaal groen of helemaal blauw. Mm -hmm. Maar ze zitten nu allebei in hun eigen... Biotope, we hadden eigenlijk hier een, een, een kaart, een landkaart uh, ja, van Nederland het het bij moeten uh, hebben. Nee, ja, ik, ik zie het helemaal voor me. Ja. Genoeg eigenlijk om over door te praten. Dank je wel, Josse de Voogd. Dank je. En we gaan weer naar het verkeer met Helene Geest. Helene. Het is een uh, echte donderdagmiddag. Dus er staat veel kilometer file. Maar de vertraging valt over het algemeen wel mee. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem... daar zijn wel grote problemen bij Elden. De weg is daar namelijk bijna helemaal dicht. Na een ongeluk, er ligt ook olie op de weg... en dat moet worden opgeruimd. Dat gaat nog waarschijnlijk drie kwartier duren... tot een uur of zes verwacht Rijkswaterstaat. Dus je kunt in de tussentijd het beste... de omleidingsroute U78 volgen. En het is erg druk aan het worden in de buurt van Leiden... op de N206 van Zoetermeer naar Katwijk. Tussen Zoeterwoude en Leiden... is de vertraging inmiddels een half uur... door bergingswerkzaamheden. Ook daar is een rij dicht. Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De verdediger van Liverpool draagt morgen... tijdens de oefening Interland tegen Engeland... voor het eerste aanvoerdersband. Bert Mouderink vroeg zojuist bij de persconferentie in Zeist... aan bondcoach Ronald Koeman... waarom hij voor van Dijk heeft gekozen. Nou ja, in vele opzichten is dit uh, voor iedereen een nieuwe start. En, uh, ik vond uh, dat ik uh, daarin ook uh, het aanvoerderschap moest... Veranderen En vandaar dat uh, Virgil uh, dat wordt en dat is. Uh, en één uh, uh, voor hem zelf ook. Mooie stap en uh, nog meer verantwoordelijkheid. Ik uh, vind dat hij daaraan toe is. Uh, hij heeft een leeftijd ervoor. He speelt bij een grote club. Ja, en laat het ook maar zien bij het Nederlands zelf dan. Droom uitgekomen Virgil? Ja, ja, het is geweldig, uh, geweldig nieuws natuurlijk. Uh, voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn familie natuurlijk. Hoe zou uh, dat dan? Sorry. Hoe zou dat dan? Nou ja, het is toch uh, geweldige nieuws wat ik al zeg. Uh, ik ben er natuurlijk hartstikke blij, blij mee. Het is een uh, hele eer om, uh, om aanvoerder te zijn van, uh, van jouw land. En um, ja. Ik ben uh, hartstikke blij mee natuurlijk. Ja, ik denk niet dat jij de enige bent, uh, nummer één. Oh, ja, hij is nummer één. Maar heb je ook een tweede en derde aanvoerder aangewezen? Nou, we hebben ook een spelersraad. En daar zitten een aantal jongens in die, uh, die als, om wat voor reden dan ook uh, als virtual, uh, er niet bij is. Aanvoerders zouden kunnen zijn, en ik pin me niet vast op één. Dat zijn of Wijnaldum of Strootman. Of Deli Blind, dat zijn eigenlijk mijn tweede aanvoerders. En, uh, en nogmaals, het houdt niet op voor dat soort jongens uh, die dan de bal niet dragen. Dat betekent wel dat dat binnen deze selecties die jongens zijn die, uh, die wat meer moeten brengen. Uh, spelsysteem, wat wordt dat? Ga je dat nu ook zeggen? Nee. Oh, waarom niet? Ik ben niet gewend om alles open en bloot op tafel te leggen als je morgen speelt. Engeland is alleen winnen genoeg voor jou... Nou, nee, ja. Ja, toch? Resultaat uh, telt altijd uh, heel belangrijk mee. Maar ik wil ook een elftal zien. Uh, we hebben niet voor niets uh, gedeeltelijk besloten getraind. Dus als je daar contouren van terug ziet in de wedstrijd... wat uiteindelijk gepaard gaat met een, uh, met een resultaat... dan zou dat heel mooi zijn. Want uh, dat hebben we allemaal hard nodig. Het is Wereldwaterdag vandaag. Reden om in te zoomen op een aantal unieke projecten in Nederland. Overheden, universiteiten en bedrijven ontwikkelen samen nieuwe technieken... om Nederland veiliger te maken. En bij Delfstijl wordt onderzocht hoe je van Bagger uit de Eemshaven... klei kunt maken om een dijk even verderop te verstevigen. Verslaggever Ewout de Bruin ging er kijken met projectleider Marcel van den Heuvel. We lopen hier over een nogal modderig uh, terrein... waar uh, nu ook al heel veel uh, prut ligt... Hier worden grote vakken gegraven. Kijk, hier komt dan weer zo'n pijp uit in zo'n bassin wat gegraven is. Hè? Ja, dat klopt. En elk, vak, elk proefvak heeft een, een eigen toevoerleiding... waarin het slip uh, uh, verpompt uh, gaat worden. We hebben aan de kant van de Eems-Dollard hebben we te veel slip. Uh, dat slip gaan we uit het systeem halen, zodat het systeem gezonder wordt... En met dat slip gaan we een uh, toepasbaar product maken. Dat slip werd normaal dan weer weggevaren. Maar nu uh, gaat het door die dikke bruine pijpleiding hier over de dijk heen. En dan komt het in de kleirijperij, want daar zijn we nu. De, de kleirijperij is een, een terrein van, uh, van 14 hectare, zeg maar 28 voetbalvelden groot. Uh, dat verdeeld is in 15 proefvakken waar we dat slip in gaan bergen. En in die proefvakken gaan we allerlei verschillende experimenten doen... om van dat slipklei te maken. Met als doel een dijk een paar kilometer verderop waar problemen mee zijn en daar weer klei voor nodig. Ja. ja, dat is nou het hele mooie van dit project. Is, hè, we hebben aan de eems hebben we te veel slip. En een paar kilometer verderop heeft het waterschap Hunze en Aas. Die hebben daar plannen om een brede groene dijk te bouwen... om uh, te voldoen aan de nieuwe dijkveiligheidseisen... Uh, en om te compenseren voor de, voor de stijgende zeespiegelstand. Uh, daar is veel klei voor nodig. En het mooie is dat we eigenlijk hier op één plek uh, het slip uit het systeem kunnen halen waar het te veel zit... en kunnen brengen naar een plek waar het te weinig is. Ja. En dat is echt de win-win die hier aan, eigenlijk aan beide kanten zit. Omdat het alternatief voor het waterschap is... om die klei ergens in heel, elders in Nederland te kopen. Als ik het goed begrijp, normaal, vroeger, zoals het ging... hier werd dan gebaggerd slip uit uh, het water gehaald... en dat werd weer afgevoerd ergens naartoe. En klei van die dijk, het nodige voor die dijk, werd dan afgevoerd op een andere plek in Nederland weer opgegraven en hier naartoe gebracht. Ja, precies. Dat, dat, is, dat is helemaal juist. Het, het, het slip wat gebaggerd wordt... Werd al, of wordt nog steeds verspreid in het eems gebied Daar willen we het niet hebben. We brengen het aan land. We bewerken het. En we, we zorgen voor een nuttige toepassing een paar kilometer verderop. Dus ook de transportafstanden zijn laag. En dan zit er aan alle kanten van de keten zit een, een ecologische plus. Want wat u uiteindelijk wil, is dat u in die proefvakken een manier bedenkt... Om, dat slip, om het water wat in dat slip zit er snel uit te krijgen... zodat het klei wordt? Nou, aan de ene kant, de zon doet een heleboel. We hebben gezegd, we willen minimaal drie zomers hebben... Om, het, om van het slip klei te maken. Dus een hoge temperatuur, droge, hete zomers... die zullen ongetwijfeld een goede bijdrage gaan leveren. Daarnaast gaan we ook proefvakken beplanten met gewassen. Gewassen onttrekken ook water uit de bodem. Dus ook dat gaan we, gaan we toepassen... Daarnaast verwachten we ook dat de, dat de bovenkant wellicht snel uitdroogt. Dus een aantal vakken die zullen we intensief bewerken door het natte slip weer aan de bovenkant te krijgen... zodat uh, daar de maximale droogtijd uh, voor staat. Ja. Dus dan gaat u eigenlijk gewoon uh, iedere keer het omvoelen... zodat de nattigheid weer naar boven komt. Ja, in sommige vakken gaan we dat zeker uh, doen. En, dan, en ook die intensiteit die zullen we variëren per proefvak... zodat we daar veel over leren wat nou het, uh, het meest effectief is. Ja, en dan uiteindelijk met de kennis die u hier op doet... maar ook op een aantal andere projecten... dan ook weer nou ja, eh, Nederland-Baggerland en Nederland-Waterland... uit te dragen in de rest van de wereld en misschien dit ook elders wel toe te passen. Slip is op de hele wereld een probleem. Uh, dat is vaak ook gecombineerd op locaties waar ook uh, waterveiligheid een probleem is. Dus als we dit nou goed begrijpen, dan, uh, dan ligt daar gewoon een uh, liggen daar hele mooie kansen om dat internationaal toe te passen. Nou, en Jakarta is zeker een, een heel mooi voorbeeld waar, uh, waar eigenlijk dezelfde problematiek is. Er is uh, zand op grote afstand beschikbaar uh, en slip uh, eigenlijk heel dichtbij. Dus als je het voor elkaar krijgt om, om goed te begrijpen hoe je van dat slip bouwmateriaal kan maken. Ze hebben daar ook grootste plannen om daar landaanwinningsprojecten te hebben. En de stad die zinkt nog steeds weg onder de zeespiegel. Dus als je dat voor elkaar krijgt, dan ligt daar absoluut de kans. Ja. En dat zijn de voorbeelden waar we aan denken. En dan zou je daar veel meer gebruik kunnen maken... van de zonkracht om het slip te drogen en op andere projecten op de wereld waar minder de zon schijnt... hebt u dan weer misschien die methode met het zand of met de planten? Nou, dat is precies eigenlijk het mooie van dit project. Hè. We hebben hier uh, allerlei varianten in, uh, in de proefvakken. En, uh, nou, op de ene locatie is misschien ruimte een, uh, een, een probleem. Op de andere plek is misschien tijd een probleem. En eigenlijk gaan we hier alle experimenten doen... die de verschillende, varianten, of de, die vers die de verschillende variabelen in zich hebben... Uh, waardoor we ook uh, andere, andere situaties goed kunnen beoordelen. Ja. Nou, we lopen nog even een stukje die kant op. Daar zijn allerlei graafmachines nog bezig om die vakken uit te graven. Uh, het is een enorm terrein hier. Ja, wat ik zeg, het is 28 voetbalvelden groot. En dit, is een, uh, dit is ook een schaal die we willen. Hè? Als je te klein doet, dan, dan leer je daar vaak toch te weinig van. Hè? Je kunt ook in een laboratorium experimenten doen, dat doen we ook. Alleen zo'n grote schaal pilot... Is, uh, geeft toch weer andere kansen. En, en, en die schaalvergroting geeft ons meer inzicht in, uh, in de resultaten. Zij projectleider Marcel van den Heuvel. Over drie jaar zijn de resultaten bekend. En gaan de bargebedrijven die meedoen aan het project ook proberen om de techniek in het buitenland te verkopen? Zometeen. Misschien wel een half miljoen Amerikaanse scholieren... maken zich op om dit weekend tegen de wapenwetten te demonstreren. Overlevenden van de schietpartij in Columbine... inmiddels vele jaren geleden kijken met interesse naar hun dadendrang. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Hoe gaat het met de inlichtingenwet... nu de tegenstanders in de meerderheid waren tijdens het referendum? Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, <laughs> uh, ja.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 Jouw stemming, jouw lijf, jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland... of op vantilburgonline.nl. NPO Radio 1. Ja, het is half zes, fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Wij gaan eerst naar het NOS Journaal met Lieselet Lieselotte Thomassen. De Amerikaanse importheffing voor staal en aluminium uit de EU is van de baan. Dat is bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat. Eurocommissaris Malmström heeft deze week gelobbyd in Washington voor de uitzonderingspositie. De NTR heeft de Nederlandse burgemeesters dringend verzocht... om de organisatie van de landelijke intocht van Sinterklaas op zich te nemen. De tijd dringt, schrijft de omroep in een brief aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Voor het eerst heeft geen enkele gemeente zich uit zichzelf gemeld. Het maakt voor kankerpatiënten veel verschil in welk ziekenhuis ze terechtkomen... blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. In ziekenhuizen waar veel wordt geopereerd is de kans dat patiënten na twee jaar nog leven... een kwart hoger dan in ziekenhuizen waar weinig wordt geopereerd. En bij een ontploffing in Tsjechië zijn zes mensen om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond. Het gebeurde in een raffinaderij van een olieverwerker en plasticproducent, zo'n 30 kilometer van Praag.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 Wat is, het, wat is het nu voor weer? We hebben vrij veel bewolking gehad vandaag. En vooral in het oosten en het zuiden van het land is die er nog steeds. Maar zo in het noordwesten, westen, midden van het land... is de zon nu gaan schijnen. Ook hier in Hilversum. Ah. En Jij zit hier natuurlijk opgesloten ja, ja, in een zonde, hok. Ja, ik zie, maar ik, ik zie niks Ik liep net hier. even langs een raam en <laughs> daar zag ik het hartstikke mooi blauw zijn. Uh, en dat is eigenlijk wel een goed teken. Uh, namelijk ook een beetje een teken voor het weer van morgen. Want die opklaringen die gaan zich langzaam wat verder uh, uitbreiden. temperatuur daalt eerst nog wel vannacht natuurlijk, naar zo'n 4 of 5 graden. En uh, morgen dan hebben we dus op veel plaatsen wel zon. Het is niet super uitbundig, maar de zon is er zeker. Mm -hmm. Er zijn wat wolkenvelden hier en daar en de temperatuur die stijgt naar zo'n 8 tot 10 graden. Dus dat begint al een heel klein beetje op lente te lijken. Het is ja. wel zo dat smiddags uh, de bewolking, vooral in het westen van het land, ietsje dikker zou kunnen worden. En uh, plaatselijk zou dat een heel klein beetje motregen kunnen opleveren, maar dat uh, stelt allemaal niet zoveel voor. Uh, in de middag trekt de wind in het noord westen ook wat aan, vooral zo rond Den Helder. Texel hebben we dan toch te maken met een windkracht 6 uit het zuidwesten. Dat tempert dan dat lentegevoel vooral daar aan de noordwestkust, toch een klein beetje. En, en het weekend? wat dat, zijn Dat weekend, dan, dan valt die wind weg, zelfs op de Waddeneilanden. Uh, niet dat het helemaal windstil wordt, maar het wordt wel een stuk minder. Uh, mm -hmm. De temperaturen die blijven op zo'n 10 of 11 graden. Dus ook ruimte voor zon. Uh, zaterdag een beetje en zondag denk ik echt een stuk meer. Dus dat wordt denk ik een heel aardig weekend uh, dat we echt kunnen zeggen, nou, de dagen zijn inmiddels uh, langer dan de nachten. Uh, dat lentegevoel, dat komt eraan. Dat lentegevoel komt eraan, maar ik hoor, jij vertelde net... dat het vorig jaar veel en veel warmer was, hè? Zeker. Kijk, het ene jaar is natuurlijk <laughs> weer heel anders dan het andere jaar. Vorig jaar maart begon de lente al een stuk eerder. Als je foto's vergelijkt van vorig jaar maart met hetzelfde tijdstip nu... dan zie je toch wel grote verschillen. De natuur loopt nog een stuk achter. Uh, maar goed, als je ziet waar we vandaan komen... Hè, met die schaatsperikelen nog uh, twee weken geleden... dan is, dat ook begrijpelijk. is de lente in aantocht. Goed, dank je wel. En we gaan het verkeer met Helene Geest. Er staat 500 kilometer file. Dat lijkt heel veel, maar dat is eigenlijk wel normaal voor een donderdag. En de vertraging valt op de meeste plaatsen ook eigenlijk wel mee. Dat geldt overigens niet voor de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe meer... wel een half uur oponthouden door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging is er op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... tussen Dodewaard en Echtelt. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem is de weg nog bijna helemaal dicht bij Elde. Daar zijn ze olie aan het opruimen na een ongeluk. De vertraging valt mee, die is maar een kwartier. Op de N206 van Zoetermeer naar Heemstede... een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Leiderdorp. Uh, bij Leiderdorp zijn ze een auto aan het bergen... een kapotte vrachtwagen die daar gestrand is... en daardoor is voorlopig de rechte reis ook dicht. In Centro, een wa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 een initiatief van ABN Amro. Check newten.com. Alles klinkt mooier in het concertgebouw, ook Beethoven's Zevende door de energieke dirigent Theodor Krenzis en Musica Eterna op 10 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl.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 Virginia Tech, Sandy Hook en nu Parkland. Namen die onlosmakelijk verbonden zijn met schietpartijen op Amerikaanse scholen. Zaterdag houden scholieren een groot protest in Washington D.C. Naar verwachting demonstreren een half miljoen jonge Amerikanen voor strengere wapenwetten. En dit debat raast al bijna twintig jaar sinds het bloedbad op Columbine High School. De ground zero voor schietpartijen op Amerikaanse scholen. Correspondent Arjan van der Horst ging terug naar Columbine en sprak met overlevenden. Hoe kijken zij aan tegen het huidige debat? Go ahead. We have a female down in the south lines of Columbine High School. Columbine High School. Het is 20 april 1999. Twee scholieren richten een slachting aan in en rond het schoolgebouw. De um, smoke is in from out there. I'm a bit... the is right de okay? in go okay. Columbine High I I got... I got... I got... okay. Amerika had nog nooit zoiets meegemaakt. En de wereld keek mee. Een bloedbad. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Colorado. Zwaar bewapende leerlingen hebben zeker. 15. Het is de bloedigste schietpartij op een school uit het Amerikaanse geschiedenis. Dit schooljaar verdiept tot nu toe vreedzaam. Met twee overlevenden kijken we terug op die donkere dag. We just expected it was an outlier, it was a situation that would occur and then the world would move on. And unfortunately, it didn't. It tipped the scales and it normalized what is now an epidemic of mass violence in our country. <coughs> En met hen praten we ook over de scholieren van nu. Een generatie die zich niet langer stilhoudt. We willen verandering! We willen verandering! Mijn naam is Austin Eubanks... en ik ben een van de survivors of de 1999 Columbine High School shooting. Austin Eubanks was 17 jaar oud toen het gebeurde. Hij zat op die dag met zijn vriend Corey in de schoolbibliotheek... waar de meeste slachtoffers zouden vallen. Ze fired multiple shots onder our tafel uh Cory was killed instantly and I was hit twice. Ubanks kreeg kogels in de hand en knie. Zijn vriend Corey was op slag dood. From, from that point forward uh life did a complete 180 for me. Na het bloedbad in Columbine raakte hij verslaafd aan drugs, een gevecht dat twaalf jaar duurde. Nu helpt hij als projectleider van de verslavingskliniek zelf mensen met trauma's. Call for me. Ook voor Patrick Neville zou het bloedbad voorgoed zijn leven veranderen. It was a wild day. We were, we were It's... Neville stond buiten het schoolgebouw. Hij hoorde de schoten en vluchtte weg. You lost as well. I did. Ook hij zou vrienden verliezen. That had such an on my life. En ook voor hem was het een ommekeer. Was a 15 I was making a lot of terrible choices. That day was a wake-up call for me that life's important. als 15-jarige had hij veel problemen in zijn jeugd, maar de schietpartij schudde hem wakker. Hij besloot het leger in te gaan. me the, the En na het leger ging hij de politiek in. Hij wilde een verschil maken. Nu is hij de Republikeinse fractievoorzitter van het staatsparlement van Colorado. I tried to turn such a terrible tragedy into something good. Om te gaan wat het verhaal is: de uiterste kampus- campus shooting in de U.S.-historie. Op deze avond, is het 30 mensen gebleken dat op de campus van Virginia Tech University Dat is in Blacksburg, Virginia. Wat 20 jaar geleden nog als uniek werd ervaren, is nu gewoon in Amerika. Hier right in Newtown, Connecticut. Het site vandaag van een massagestelling. En deze keer: gunfire gegeven op elementary school children we zijn hier in front of de Newtown United... Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook, Orlando, Las Vegas en nu Parkland. Het begon als een ordinary schooldag En het was bijna over als gunfire erupted deze this afternoon. This deze dodelijke mass-shooting in Parkland, Florida. About 20 miles. Het zijn macabere eikpunten geworden in een niet-aflatende stroom aan bloedbaden in Amerika. Een man met een assault rifle stormde in een Orlando nightclub. De police zeggen dat alvast 50 mensen dood zijn. Many others are hospitalized. De Columbine generatie zijn nu late dertigers. Velen hebben nu zelf schoolgaande kinderen. Yes, yeah, so I have two children, two boys ages 12 and 8 and they have also gone through active shooter drills their entire lives. De kinderen van Austin Youberg zijn het inmiddels gewend. Jaarlijks houden ze op school oefeningen in het geval een schutter binnenwandelt. Barricading doors, figuring out where to best hide. Hij houdt zijn Columbine verleden niet verborgen voor zijn kinderen, maar I work very hard to try to bring them up in a fashion that they Don't have to live life afraid. Hij wil ook niet dat ze bang naar school gaan. Kids shouldn't have to go to school afraid. Toch is dat niet eenvoudig. Na elke nieuwe schietpartij, zoals in Florida, laat die angst opnieuw op. Oh, without a doubt. The, the Thursday morning after the Parkland shootings, there was a lot that came back to me. Sterker nog, voor Patrick Neville zijn die zorgen alleen maar groter geworden, nu die zelf kinderen heeft. It's a different concern now. Now, as a father with kids that go to school, I really do feel that they should be protected. Maar hoe kun je je kinderen het beste beschermen? Dat is de centrale vraag in het oplaaiende vuurwapendebat. To every politician who is donations from the NRA, shame on you. <applaus> Drie dagen na het bloedbad in Florida greep scholieren Emma Gonzalez Amerika bij de keel. In een gepassioneerde toespraak riep ze op tot strengere wapenwetten. They say that tougher gun laws do not decrease gun violence. We call... Ik denk dat that dat that een heel impassioned spraak was. En ik denk dat dat een deel was van really wat dit grassroots-movement... dat je nu ziet. Voor Austin Eubanks was haar toespraak de katalysator... van het grote scholierenprotest... dat we zaterdag gaan zien in Washington, D.C. Nee, no, er was een similar debat right achter Columbine als ook. Well. Maar zelfs binnen de Columbine-generatie... is de extreme verdeeldheid van Amerika terug te zien. Dat zijn typisch de tactiek die gebruikt van de mensen die gun controlen... is dat ze proberen... To... On this. Patrick Neville is juist kritisch op de demonstranten, die in zijn ogen de bloedbaden misbruiken voor een politieke agenda. Downright scary for me to drop off my kids at what is a gun-free zone that only invites criminals. En volgens hem is niet het probleem dat er te veel wapens zijn, maar juist te weinig. I think that if good people want to defend their our students, we should let them do that. Elk jaar dient hij als republikeinse leider wetsvoorstellen in... om scholen te bewapenen. It's and Voor Eubanks is dit een belachelijke gedachte. The why we are so hij wil juist strengere wapenwetten. En zo lijkt het Amerikaanse wapendebat... andermaal vast te lopen in de gebruikelijke kringetjes... zonder een oplossing in zicht. Maar... The tides of change are turning. Voor Eubanks voelt dit nu echt anders. Sinds Parkland borrelt er iets in Amerika. You've never seen a level of activism like this before. In het ontkiemende scholierenprotest is een nieuwe beweging geboren. Verandering is onvermijdelijk. I am optimistic that this was the tipping point. En u luister naar een verslag van Arjen van der Horst. En wij gaan naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is het op de weg op dit moment, Helene? Het is druk, maar niet extreem druk voor een donderdag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Nu weer eentje op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Knopendel en Tiel West staat daardoor 7 kilometer. Bij Tiel is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is daar een half uur. F-16 brengen de Belgische premier in een benarde situatie. Ons buurland wil de F-16 vervangen, terwijl uit een uitgelekt rapport blijkt... dat ze langer mee kunnen dan gedacht. En het rapport was bekend op defensie, maar de generaals hebben het onder de pet gehouden. Correspondent Sander van Hoorn was de premier op de hoogte van dat rapport... Nee, die was daar niet van op de hoogte. En het tekent zich ook wel af dat de minister van Defensie... er ook niet van op de hoogte was. Uh, waarop de oppositie feintjes opmerkt. Wat is nou erger? Een uh, minister van Defensie die liegt in de Kamer... dat hij een rapport niet kent. Of een minister die het echt niet kent... en die wordt voorgelogen door zijn eigen generaals. Nou ja, dat was een beetje de toon van het debat uh, vanmiddag in de Kamer... waarbij de premier wel zei... we gaan dit uitzoeken. We gaan het intern laten uitzoeken. Extern gaan we het uh, laten uitzoeken. En dan gaan we daarna, uh, na de paasdagen... met de Kamer verder debatteren. En wat betekent dit voor de positie van de minister van Defensie... Ja, dat hij toch wel aangeschoten wild is, zoals we dat in uh, Nederland noemen. Want uh, wie kan je nog vertrouwen, vroeg hij zichzelf af op zijn eigen ministerie. Ja, dat gaat hij natuurlijk bij elk debat uh, wat in het vervolg gevoerd gaat worden... Uh, gaat hij dat nagedragen krijgen. En uh, erger was er eigenlijk misschien nog wel dat uh, de premier het vertrouwen niet in hem opzegde. Mm -hmm. uh, maar hem toch vooral ook niet met heel veel woorden uh, steunde. En dat werd wel opgemerkt natuurlijk door de oppositie. Maar ja, aangeschoten wild in een periode dat België een besluit moet nemen van vele miljarden over uh, de uh, vervanging van de F-16's. Nou ja, Nederland zijn we daar al verder mee we mm -hmm. maar vanuit dat dit hele debat dus vanuit Nederland ook met uh, belangstelling wordt garen geslagen. Ja, want wat zou dit kunnen betekenen voor Nederland? Nou ja, kijk, België en Nederland doen natuurlijk veel samen, steeds meer samen. Uh, als je moet bezuinigen op defensie, dan ga je het natuurlijk in samenwerking zoeken. En dan ook met je buurland, vooral zeker als je hetzelfde materieel gebruikt. En uh, Nederland heeft dus bijvoorbeeld heel graag dat uh, België uiteindelijk die F-16's niet langer in de lucht houdt. Maar net zoals Nederland voor de Joint Strike Fighter, uh, JSF, gaat kiezen. En um, als ze dat niet doen, dan, dan kun je je dus ook voorstellen dat onderhoud aan die toestellen... ja, je kunt niet gezamenlijk inkomen kopen. Uh, je kunt onderhoudsploegen niet delen, zoals dat nu bij missies in het Midden-Oosten bijvoorbeeld wel gebeurde. Met andere woorden, je kunt je voorstellen dat als België voor een ander toestel kiest... of langer uh, met de F-16 blijft vliegen, mm -hmm. dat het dan voor de Nederlandse defensie duurder wordt. Aha, duurder dus voor ons. Dankjewel. Yes. In the way all.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 Luisteren naar Matt Langer, You're Not Alone. Testing, one, two, one. De voormalige Belmer-baaiers als inspiratiebron en podium voor theater met op iedere verdieping een voorstelling. Dat is In Between Time. Een deel van de makers is gevlucht uit Afrika en het Midden-Oosten... en is opgevangen in de oude gevangenis. Locatietheatermaker Ticia Bouwmeester... heeft ze samengebracht met Nederlandse spelers. Jeroen Wielaert ging met Bouwmeester alvast de oude baaiers in. De klok tikt, maar de tijd staat stil. In een lange gang die een overgang is. Dit is je bouwmeester. Precies. Je bent net in de Belme is binnengestapt. Hier hebben in 2017 1100 nieuwkomers gewoond. En met vijf van hun heb ik de voorstelling in between time gemaakt. Dit gebouw is ontworpen als een wachtruimte. En hier staat de tijd letterlijk stil. Hier is geen realiteit. Hier hoef je niet na te denken over boodschappen doen, werken... of eigenlijk de realiteit staat, laat je achter als je dit gebouw binnenstapt. En hier ben je helemaal op jezelf aangewezen. Het is heel vervreemdend. Een eindeloze gang. lichtinval door smalle ramen, links en rechts... Een heel ander leven, een heel andere belevenis. Ja, stel je voor je komt uit uh, Soedan of Eritrea of Syrië. En je bent net aangekomen in Europa. En het eerste plek waar je mag wonen is in deze gevangenis. Dat moet toch een hele vervreemdende ervaring zijn. En uh, ja, iedereen woonde hier letterlijk in een cel. Waar dus een jaar daarvoor nog de gevangenen woonden. Het publiek staat eerst onder aan de witte toren. Kijkt omhoog en ziet al die raampjes. En vraagt zich dan af wie wonen daar. Vervolgens stap je telkens een etage op. En daar ontmoet je elke keer een Nederlandse maker en een internationale maker. En zij delen hun ervaringen over wat het betekent om stil te staan in je leven. En weer opnieuw te beginnen. Uh, wat ik graag wilde is laten zien... Wat voor talent nieuwkomers meebrengen. En ook hoe veerkrachtig zij zijn. In dit geval gaat het niet over zonde. In dit geval gaat het over hoe je, als je vast komt te zitten in je leven... als je leven gedwongen wordt stilgezet. Wat neem je mee van vroeger? Wat laat je achter? En wat is de richting van je volgende stap? Want mensen kunnen ook buiten gevangen zitten in hun situatie. Precies, het is eigenlijk een heel universeel gegeven... Ik heb nu een uh, sleutel van de Belma Bias. Hoe stoer is dat? Deze lange betonnen gang was de gang waar oorspronkelijk de gevangenen ook werden binnengevoerd. Precies. Hier werd je uh, aangevoerd met een busje. Dan stap je hier de gang in, een kleiner gangetje. En dit leidt dan naar toren 500. publiek wacht op een binnenplaats, dat is een soort ja, grijze. Binnenplaats helemaal van beton. Het lijkt een beetje op het ijsberenhok van Artes. Heel desolaat. En dan zie je achter een raam zie je een man zingen. De tijd tikt en hij probeert de motor van zijn verbeelding probeert het te starten. Maar elke keer lukt dat niet, hapert hij en valt het weer stil en hoor je de klok. Goed ook dat het nog even kan, want deze Bijlmerbaai gaat tegen de vlakte. Ja, nog heel even. Dus uh, in september 2018 wordt dit complex gesloopt. En binnen een jaar staat hier een nieuwbouwwijk. Maar heerlijk om het nu nog even te kunnen gebruiken. Ja, lekker. Het is één grote speeltuin. Ik druk nu de... Uh, de... Knop van de lift in. We gaan nu naar verdieping 2. Daar ontmoeten we Farhad en Sophie. Farhad is een art director uit Iran. Hij maakt films daar. En Sophie is een Nederlandse scenograaf. Zij ontwerpt decors voor theater. 2A hmm. zijn. Het is echt een dolhof hier, bedden staan er. Celdeuren staan open allemaal. Celdeuren zijn open. In het begin van de scène maken Sofie en Farhad duizenden rode klaprozen. Want dat is wat Farhad ook deed in Iran. En wat wordt dan het verhaal, Sofie? Het gaat eigenlijk over Farhad die Iran heeft moeten verlaten. Heeft moeten vluchten. En we proberen hier samen herinneringen op te halen van daar. Landschappen te creëren. Daar kleur in te brengen. En we kijken samen hoe we... Het leven kunnen hernemen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En hoe we zijn leven hier ook kleurrijk kunnen maken... zonder dat we daar per se de heet het Iran voor nodig hebben. Dus hoe kunnen we hier in Nederland kleur toevoegen aan het landschap? Dat doen we samen. En we hebben het wel over het verlies van een ander leven... en het verlangen om terug te gaan. Tegelijkertijd neemt het niet weg dat er heel veel zin is in de toekomst... en om samen verhalen te maken hier... Farhad vond het hier afhankelijk maar erg grijs... liggend op van die bedden. Ja, daar hebben we het super vaak over gehad. Hij zei, voor mij is Nederland een eierdoos. Zo'n 24 in dozijn eierdoos. Elke ei is hetzelfde, de vorm is hetzelfde... de doos heeft allemaal dezelfde verhoudingen. En het is grauw. Rijtjeshuis, eggbox, all the same form, same sizes. Waarop ik zeg, ja, dat is ook wel zo. En daar dan toch maar aan ontsnappen... Precies, nou ja, gewoon uh, um, uh, dat inzien dat het inderdaad heel grijs is en grauw en plat en hetzelfde. Maar daarbinnenin zijn er heel veel mogelijkheden om je door het leven te bewegen. En om de chaos op te zoeken en om de diversiteit op te zoeken. En dat doen we samen. Wordt het dan toch weer zonnig? Ja, uiteindelijk brengen we zeker kleur in het landschap, ja. De première van In Between Time is vanavond om 8 uur. En meteen na zes uur meer over de uitslag van het WIF-referendum. Wie hebben er voor en tegen gestemd? En daarover hebben we inmiddels via Ipsos data beschikbaar. NTO Radio 1.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 Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl keur bestaat 10 jaar en dat vieren we met de Grote Onze kentekenloterij Maak kans op schitterende prijzen. Hele lage prijzen. Lage prijzen?